Nu al wakker. Het Partij Middel en Lingaloes Tom. Goedemorgen, het is woensdag 9 mei. U luistert naar Nu al wakker van omroep PNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. En elke week bespreken wij het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Dit uur hoort u de geluidsfragmenten van de doodgeslagen zwerver in Los Angeles. Een vooruitblik op de finale van de Europa League. En van vanavond. En natuurlijk onze man in Washington over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Deze week over de gedoodverfde Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney. Want wie is hij precies? Dat zometeen op Radio 1. Het is elke dag wel een dag van iets... De van de secretaresse, de van de ondernemer of de dag van de arbeid. Vandaag is het ook een dag van en dan wel die van Europa. Het komt in een week dat Europa volop in de aandacht staat. Denk aan de verkiezingen in Frankrijk en Griekenland. Ondanks alle sceptisch staan er vandaag volop activiteiten op het programma. We praten erover met de jongere vertegenwoordiger Europese Zaken, Jerry de Haan. Goedemorgen, Jerry. Goedemorgen. Wat vieren we eigenlijk op de dag van Europa? Ja, het klinkt misschien heel erg stereotypaal, maar uh, we vierden dus de ja de aanzet tot een Europese eenwording. Dus, uh, zo dat in 1950 was het zo dat de Franse minister, of tenminste de Franse president, die zei, we hebben een organisatie nodig, een supranationale Europese organisatie. En dat zei hij op 9 mei. En dat was dus de eerste aanzet tot een Europese Unie, wat het zou laten worden. Ja, en vieren we dat ook al sindsdien of is dat wat later nee. even geroepen? Nee, dit is pas later geroepen. Dit is in 1985 besloten dat we een dag van Europa zouden moeten hebben. En het is ook wel grappig om te weten dat alle Europese ambtenaren vandaag gewoon vrij zijn. En hoe belangrijk is deze dag nu voor jou? Nou, heel belangrijk. Er zijn heel veel activiteiten op de planning, ook voor heel veel voor jongeren. En ik zelf kan natuurlijk niet bij allemaal activiteiten voor jongeren aanwezig zijn, maar wel bij een hele leuke. Dat is de uh, Europe Battle. En deze zal plaatsvinden in de Eerste Kamer met onder begeleiding van ProDemos. En georganiseerd door SINOP. En in uitvoering van het Europees Parlement, het Bureau Europees Parlement. En wij hebben een hele leuke bijdrage aan kunnen leveren. En zullen we vandaag ook heel veel jongeren begeleiden, jureren. met allemaal leuke projecten en ideeën over Europa. En wat gaat in dit debat gebeuren? Wat moeten de jongeren precies gaan doen? Ze hebben allemaal een soort um, voorbereiding, een idee over. Hoe ze Europa moeten betrekken bij hun toekomstige arbeidssituatie en bij de toekomstige arbeidssituatie van jongeren. Ik denk dat heel erg serieus, maar eigenlijk is het gewoon hoe betrek je Europa bij jongeren en dan vooral met banen en werkgelegenheid. En zij hebben er allemaal ideeën over, hebben allemaal leuke presentaties voorbereid en die gaan ze zichzelf presenteren. Maar ook gaan we debatteren over actuele Europese onderwerpen, zoals tenminste 16 jaar op Europees niveau. Ja, nou ligt Europa natuurlijk zwaar onder vuur de laatste tijd in veel EU-landen. Uh, jij bent jongerenvertegenwoordiger Europese zaken. Uh, wat, wat houdt dat ja. in en hoe word je dat? Um, wat houdt het in is dat je eigenlijk, ik klinkt heel erg vaak... maar je vertegenwoordigt alle Nederlandse jongeren in Europa. Hm. Ofwel in Nederland over Europa. Uh, dat is natuurlijk heel lastig. Dus ik geef zoveel mogelijk gastluisten aan jongeren... om zoveel mogelijk meningen op te halen... En zoveel mogelijk meningen te horen over deze onderwerpen. En deze geeft dan weer door bij Europese instanties, Europese conferenties en bij de nationale overheid. Um, hoe je dat wordt, uh, ieder jaar is er een sollicitatie bij de Nationale Jeugdraad om jonge vertegenwoordige Europese zaken te worden. Uh, als je erop solliciteert dan kom je in een sollicitatieprocedure voor een sollicitatiecommissie. En uiteindelijk moeten de twee finalisten zich presenteren voor alle lidorganisaties ja, van no. de Nationale Jeugdraad. Nou ben jij natuurlijk heel actief met politiek. Er zijn ook veel Nederlandse jongeren die daar wellicht wat minder in ingelezen zijn. Wat hebben die aan Europa? Ja, het is niet dat zo dat ik heel erg politiek actief was voor de jongerenvertegenwoordiger. En het is natuurlijk ook niet zo dat ieder jongen politiek actief moet zijn om wat te hebben aan Europa. In Europa biedt veel mogelijkheden vanuit zichzelf. Ik weet niet of jullie ooit geworden hebben van mijn Erasmusbeurs. Dat zijn voor studenten die gewoon. Willen studeren in het buitenland is ook gewoon een mogelijkheid die Europa biedt. Ze zijn er voor lager opgeleiden, hoger opgeleide, niet opgeleide jongeren. Zoveel beurzen en zoveel subsidieprogramma's beschikbaar die vanuit Europa komen. Alleen om de mogelijkheid te hebben dat je in Europa vrij kan bewegen en ook vrij activiteiten kan doen. Europa is er voor iedereen en op deze Dag van Europa wordt op verschillende plekken stilgestaan. Bij de viering ervan onder andere door Jerry den Haan. Dankjewel en later deze uitzending spreken we ook verder over de Dag van Europa. Het is zeven minuten over vier tijd om terug te blikken op een avond vol met televisiehoogtepunten. Die van gisteravond, u hoort ze nu in het mediaoverzicht. Frankrijk heeft een nieuwe president en in Frankrijk is er één ding belangrijker dan de president zelf. Ja, de vrouwen. Ja, die vrouwen. Goed zo, Matthijs. In DWDD geeft NRC-hoofdredacteur Peter van der, Mees een, uh, van der Meers... een interessant geschiedenislesje. Het Élysée, het paleis waar de nieuwe president komt te wonen. Het paleis werd ooit door Lodewijk de 15e cadeau gegeven... aan een van zijn maîtresses. Maar er is nog iets spannenders gebeurd. Overigens is in het Elysée's ooit iets gebeurd wat uh, elke Franse uh, student in de politieke geschiedenis goed kent. Er is daar ooit een president gestorven in 1899, Félix Faure. Mm -hmm. Men weet niet meer wie Félix Faure was, alleen men weet nog waarom hij of hoe hij aan zijn ja, eind gekomen ja. is tijdens een orgasme met een van zijn metresses. Uh, daar bleef uh, hij uh, in. Daar bleef hij in. <laughs> Dan naar het RTL Weerbericht. Er zijn weinig mensen zo geroutineerd en vlekkeloos als Helga van Leur. Onze favoriete weervrouw verspreekt zich bijna nooit. Bijna. Weinig mensen op de terrasjes. Eigenlijk wel verklaarbaar. Hoewel als je uit de wind zit en je hebt nog een glip, glim, glimpje knipoog van de zon. Kan gebeuren, kan gebeuren door naar het satellietbeeld. Dit is een satellietfoto van, vier uur, van twee uur vanmiddag. Oké, okay, dat was een kleintje. Bijna niet meer, maar voor de kijker. Gelukkig telt Helga haar versprekingen zelf even mee. Vandaag overdag wat meer bewolking ten noorden en ten zuiden van ons, maar ook ten oosten. Daar zit ook vrij hoge uh, lucht, hoge temperatuur. Nou, gaat lekker vandaag, vindt u niet? Derde verspreking. <coughs> Vanaf nu gaat het goed. Vanaf nu gaat het goed. En als Helga iets belooft, dat doet ze het ook. We vatten het even kort samen. Het weer, wie dacht dat het nu al niet zo lekker weer was? Het wordt kouder richting het einde van de week. En richting het weekend is het gewoon amper 12 graden overdag. En dan worden de nachten ook weer koud. Maar, maar, minder regen en meer zon. Fijne avond. En door naar het Po-nieuws. Royston Drinten, wellicht de grootste voetbaltalent van Nederland... komt bijna niet aan spelen toe. Ook niet bij zijn huidige club Everton. Wat is er in godsnaam aan de hand bij Everton, joh? Ik wil veel niet zorgen te maken. Er zijn bepaalde dingen gebeurd. Je kan zeggen dat de trainer me een beetje zat was. Waarom? Er zijn bepaalde dingen gebeurd. Je weet ik wil niet te veel piekeren en zo. Je weet, je weet toch, Royce zou vooral bonje hebben... omdat hij nooit op tijd op de training komt. Hij houdt te veel van slapen. Ik hou sowieso van slapen. Hou oh, jij ja, niet van slapen? Ja, ik hou ook van slapen. Maar ze zeggen, van ja, jij blijft te lang in je bed liggen. Ja, tuurlijk. En tot slot, in bijna elke uitzending van Polen nieuws... zit wel een onderwerp dat eigenlijk geen nieuws is... maar waar je des te meer van leert. Mannen die zijn uh, biologisch zo geprogrammeerd dat ze het uh, doel hebben om hun zaad zoveel mogelijk te verspreiden. Dus als jij op straat loopt, billenman, zeg je net al, je ziet een stel wiebelende in de billen, woep, je krijgt zo meteen een, een stijve. Ja. Dus, en uh, dat moet zich ontladen. En tot zover het mediaoverzicht. Zo meteen bellen we in Nu wakker naar Los Angeles. De stad werd vandaag opgeschrikt door beelden waarop te zien... is dat politieagenten een zwerver de dood in, in, in, ja, in slaan eigenlijk. Het gaat om Kelly Thomas. Hij werd vorig jaar doodgeslagen. En dat is nogal een heel drama daar. Daar zometeen meer over. Hoe werkt dit? Wat vindt u daarvan? Waarom is dit zo? Het zijn vragen. Vragen stellen we de hele dag. En we geven ook de hele dag door antwoorden. En er zijn ook van die vragen die we niet durven te stellen. Onze verslaggevers Cecil van der Grift heeft daar geen last van... Ze gaat op zoek naar antwoorden op vragen die nooit worden gesteld. Een vraag waar ik al een jaar een antwoord op zoek is de vraag... waarom maken wij ons druk om de bonussen van topmannen... maar niet om het salaris van profvoetballers? Tot nu toe was er niemand die deze vraag voor mij kon beantwoorden. Maar eindelijk is er iemand die het antwoord wel weet. Rendel de Jong, psycholoog van arbeid en organisatie op de Universiteit van Utrecht. Rendel, ik ben echt heel benieuwd naar uw verklaring. Uh, om te beginnen, ik heb zelf nog wat rondgevraagd over die bonussen van uh, mannen op het veld, de, de, de voetbalspelers. En lang niet iedereen vond dat trouwens oké, okay, maar ik geloof inderdaad dat u gelijk hebt... ...dat dus de weerzin tegen de bonussen van de mensen in de bank een stuk groter is. En waarom is dat nou zo? Nou kijk, een hele simpele en ouderwetse verklaring is de volgende. In het algemeen gun je iemand wat als hij om te beginnen bepaalde talenten heeft... He, dus bepaalde goalspelers krijgen absoluut meer geld. Dat vindt iedereen ook terecht dan anderen. Uh, maar aan de andere kant, als je bepaalde talenten hebt, uh, maar je doet die niet je best voor, dan gunnen mensen het je ook niet. Uh, dus als je heel uh, groot bent en je springt heel ver, dan vinden mensen dat niet zo bijzonder als je ook niet behoorlijk traint en oefent. Nou, dat is nou het punt met die, met die mannen op het veld, he, met dus die uh, voetballers. Die kan je zien. Je kunt ook geloven dat ze allerlei kunstjes kennen... en je kunt ook uh, geloven dat ze zich inspannen. Dat denk je ook te kunnen zien. En die informatie die je voor je neus hebt... die weegt zwaar dan de informatie die ingewikkelder is. He, dus of een bankier zich al of niet inspant... dat kunnen we meestal niet zien. En als we de resultaten zien... dan zijn we vaak niet zo tevreden. He, dus uh, wanneer een, een, wat, een bankman in het nieuws komt... is het meestal omdat hij gefraudeerd heeft. Of dat er iets mis is. Dus dan, daardoor krijgen we in het algemeen geen positief idee... Dus dan denken we ook niet eh, snel van deze mannen die verdienen echt absoluut twee, drie, vier keer zoveel als balkenhenden. Dus we zien te weinig van deze mannen achter de schermen bedoelt u? Ja, en wat we dus niet zien is wat een goede reden is om veel te verdienen. En die goede reden is dat je dus bekwaam bent en dat je je inspant. En we kunnen van die bankmannen nog het een, nog het ander zo duidelijk zien. Dus dan denken we bovendien, omdat het ook al zwaar misgaat... Als je het in de krant lezen gaat, staan ze er meestal in als het fout gaat... dat het waarschijnlijk inderdaad onterecht is. De verklaring is dus simpel. De prestaties van voetballers kunnen wij zien en dus beoordelen. De inspanningen van topmannen is moeilijker te zien. En als deze mannen al in het nieuws komen, is dit meestal negatief. Dus daarom gunnen wij de voetballers wel en de topmannen niet. Heeft u nou ook een vraag die u zelf niet durft te stellen? Laat het ons weten op telefoonnummer 0800-1121. Dat is 0800-1121. En wij sturen WNL's Cecil van de Gift voor u op pad. U luistert naar Nu al wakker. En in Los Angeles zijn ze ook nog wakker. De stad werd vandaag opgeschrikt door beelden... waarop te zien is dat politieagenten een zwerver de dood inslagen. Kelly Thomas heette de zwerver uit Fullerton, California. Het vreselijke incident gebeurde op 5 juli 2011 terwijl heel Amerika toekeek. En vandaag werden de beelden op internet geplaatst. We hebben het erover met onze correspondent in Los Angeles, Joris erbij. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kun je ons precies uitleggen wat er is gebeurd vorig jaar? Ja, op, op, zoals we al zei, op 5 juli eh, kreeg ik een melding dat een man zich schuldig zou aan het maken zijn aan auto inbraken op een busdepot in eh, dus uh, twee politieagenten reageerden op deze melding en zagen toen ze bij het busdepot aankwamen... ...een stond niet zitten, een dakloze man die later bleek uh, schizofreen te zijn. Uh, ze wilden een tas doorzoeken en uh, Kelly die wilde eigenlijk niet echt aan meewerken... ...en verzette zich dus een klein beetje, waardoor de politie uh, ja, een soort van uh, een steeds hardhandiger werd... ...en uh, geweld begon te gebruiken uh, en uiteindelijk uh, als de man. Ja, nou laten we even naar een fragment luisteren. Vandaag zijn uh, er videobeelden op internet gekomen en die zijn uh, nogal schokkend. Oké, okay, fuck dude. Oké. Okay. sorry dude. Oh sorry. Oh sorry. We nou, schokkende geluiden. Hoe werd er op deze beelden gereageerd vandaag? Ja, zeer geschokt. Zowel de media als de gemeenschap die hebben echt uh, zeer geschokt gereageerd. Uh, als je de beelden ziet, die uh, nu overal wel op het internet te zien zijn... Uh, ...op zekere hoogte ook wel misselijk maken. Je ziet, uh, uh, ja, Thomas Kelly, zie je naar, of Kelly, Kelly Thomas zie je naar de grond... Uh, Gewerkt worden en er wordt alsmaar op hem ingeslagen. Uh, meerdere malen uh, smeekt hij om, uh, om ja, als ze willen staan, op een gegeven moment begint hij zelfs om zijn ze vader te roepen. Uh, ja, het is echt uh, En waar komen deze beelden nu bijna een jaar later opeens vandaan? Nou, deze beelden worden gebruikt van uh, uh, security uh, van een ontwijdingskamer. Die bij het uh, busdepot hing, daar hebben ze uh, de, de zenders van uh, de politieagenten het geluid ondergestoken. Uh, en deze beelden zijn vrijgegeven uh, voor een pretrial uh, van de twee agenten die de man hebben doodgeslagen. Uh, deze week wordt er gekeken in een uh, ja, voorzitting of uh, genoeg bewijs is om deze twee agenten. Uh, achter slot en grond nog ruim te zetten of in ieder geval tot een echte rechtszaak over te gaan. Ja, nou hebben we de beelden vandaag gezien. Ik heb ze ook even bekeken. Ik moet eerlijk zeggen, ik trok uh, letterlijk wit weg. Het is even schrikken. Uh, een flink incident. Hoe, hoe, heeft, hoe heeft die actie van de politie zo kunnen gebeuren? Ja, dat is, uh, dat is een beetje de vraag uh, ja, hoe deze twee agenten eigenlijk gewoon helemaal door het lint zijn gegaan... En, uh, en de man hebben doodgeslagen. Uh, ja, politiegeweld komt voor in de Verenigde in Staten uh, helaas. Het bekendste geval is natuurlijk wel uh, Rodney King, waar daarna uh, zijn de L.A. riots zeg maar, gestart. Een, een, een, een Afro-Amerikaan die na een politieachtervolging ook uh, eigenlijk op dezelfde wijze door politieagenten heel bruut werd uh, ja, aangepakt. Uh, hij is het overleefd, maar uh, Kelly Thomas uh, is uh, helaas uh, overleden. Ja, en de Amerikanen, laten die dit zo, zich zo over, over zich heen komen? Nee, nou, Amerikanen kennen, Die staan natuurlijk altijd heel erg op hun rechten, dus er zijn altijd wel kleine groepjes die zich ergens voor inzetten. Dus in dit geval ook zijn er natuurlijk veel groepen die uh, welpunten voor politiegeweld hebben. Uh, bij de rechtszaak, of bij de rechtbank vandaag stonden er heel veel mensen te protesteren, met voornamelijk voor de uh, Justice for Thomas, uh, Justice for Kelly. Uh, dus ja, uh, Amerikanen leven heel erg mee en die, uh, ja... Die, die willen natuurlijk gerechtigheid hebben voor deze brute uh, moord eigenlijk. Ja. Nu speelt er ook een zaak tegen de politieagenten. Hoeveel straf kunnen zij krijgen, denk je? Uh, nou, ja, Ramos, dat is eigenlijk de eerste agent die uh, uh, Kelly Thomas als eerste aansprak. Uh, hij vroeg of, uh, uh, of, of, of Kelly Thomas zijn handen op zijn knieën wou leggen. Dat wou hij niet doen. En ondertussen was hij een soort van rubberen handschoen aan het En die, hij zei van... Uh, You see this fist? Uh, they are ready to fuck you up. Dus hij was eigenlijk uh, uit, uit, de beginner van het geweld. Tegen hem is uh, moord zonder voorbedachte raden geëist. En daar zou uh, hij 15 jaar zelf tot levenslang kunnen krijgen als hij veroordeeld is. En C. Sonnelli, zijn collega uh, die ook mee aan het slaan was, die uh, wordt dover schuld verweten als de rechtszaak doorgaat. En daarvoor zou hij maximaal 4 jaar zijn. We zullen afwachten wat uiteindelijk de straf wordt. Het is in ieder geval een schokkend incident. Vandaag zijn ook de beelden ervan vrijgegeven. Correspondent Joris erbij in Los Angeles. Dankjewel. U luistert naar Radio 1. Dit is nu al wakker van Omoe PNL. En wekelijks krijgt aanstormend talent bij ons de ruimte... om een gezonde dosis mening de wereld in te slingeren... in de vorm van een column. U hoort Sidney Volmer, De jonge auteur debuteerde vorig jaar met een roman... en schreef columns voor de Linda. Een van de mooiste dingen van mijn beroep is het excuus dat het me verleent om uit de romslom van alle dag te stappen en ergens anders kennis op te doen. In het verleden stond ik bijvoorbeeld in Zwembroek, in het Okura-hotel aan de EU-commissaris voor Klimaat, te vragen wat het probleem nou was met die global warming. In de kernreactor van Petten legde ik mijn microfoon neer op een stalen trap en leerde toen dat er allerlei veiligheidsprotocollen zijn. De felblauwe Tjerenkov-straling die uit het koelbossijn omhoog steeg was namelijk best gevaarlijk. Wat mijn werk me maar te weinig oplevert is historisch besef, omdat ik vrij vaak weer door moet naar het volgende onderwerp. Het is iets dat we allemaal hebben. Internet en sociale media leveren zo'n gigantische stroom aan informatie op, dat het een uitdaging is de ruisratio in de gaten te houden en de perceptie van onszelf en de wereld niet te laten vertroebelen door de waan van de dag. Laat staan dat we ons al het nieuws van eerder paraat hebben. Volgende week hoop ik daar voor mezelf een klein beetje verandering in aan te gaan brengen. door bij de rechtszaak tegen Radko Mladic aanwezig te zijn. Misschien dat ik dan iets meer kan begrijpen van de Bosnië-Servische oorlog en de val van Srebrenica. Misschien kan ik zelfs iets van die kennis aanwenden. voor mijn begrip van de oorlogen in Afghanistan en in Irak. Ik hoop het. Te vaak merk ik namelijk dat de redenen en achtergronden bij gebeurtenissen wegzaak, wegzakken. Zelfs van oorlogen, of zoals nu van de Europese crisis. Uit de mond van de leider van de Griekse linkse partij Syriza was gisteren te horen dat die mollige Nederlandse minister voortaan even normaal moest doen en dat zij, mochten ze het kabinet gaan vormgeven, niet van plan waren om naar het IMF te gaan luisteren of de schuld aan de EU terug te betalen. Op zijn minst een dappere opmerking. Maar wat moet ik er verder van vinden? De afgelopen maanden hoorde en las ik in tientallen tijdschriften en kranten evenveel analyses over de Griekse situatie. Het was de schuld van de Grieken die boven hun stand leefden. De Grieken betaalden nauwelijks belasting. Nee, riepen anderen, het was de EU die de begrotingsregels niet handhaafde. Het waren in ieder geval, ironisch genoeg, ook Nederlandse politici die eerst met het verdrag van Rome in 1957 en vervolgens met het verdrag van Maastricht in 1992 optimistische ambities najoegen, maar weinig realiteitszin aan de dag legden. Iets dat een aantal van hen recentelijk en ruiterlijk toegaf in de Volkskrant. Vast staat ook dat er weinig mechanismen voor aansprakelijkheid zijn ingebakken door de EU... voor wat betreft het functioneren van haar lidstaten als conscientieuze deelnemers aan de Unie. Zo kan, gek genoeg, een land niet uit de EU gezet worden. Hooguit kan zij er zelf voor kiezen uit de EU te stappen. In mijn optiek is in Maastricht te enthousiast een Verenigd Europa nagestreefd. Dat is tot daaraan toe. Dat de EU vervolgens is uitgegroeid tot een onderzichtig orgaan waarvan de mechanismes slechts met moeite zijn te begrijpen, is al een stuk erger. Maar dat dit orgaan haar functies en autoriteit blijft uitbreiden zonder de mening van haar burgers mee te nemen, vind ik onvergeeflijk. Laten we bijvoorbeeld niet vergeten dat men in het Nederland van 2005, om de Europese grondwet aan de man te brengen, de aanmatigende slogan Europa best belangrijk gebruikte. Een infantielere benadering van enerzijds de gewichtige materie en van het electoraat dat het instituut zijn legitimering moet verlenen, is moeilijk voor te stellen. Het lijkt me eerder een poging de burger van je te vervreemden. En er zijn legio van dit soort voorbeelden. De oorsprong van de huidige anti-Europese tendensen en de provocerende Griekse houding blijft me ook na veelvuldig teruglezen ingewikkeld. Eén recentelijk gelezen commentaar hielp me echter ontzettend en stemde me ook nog eens minder somber. Adam Gopnik schreef vorige week in de New Yorker het volgende over de crisis. De economische crisis, de Europese crisis. Dat het experiment van de Europese Unie misschien faalt, noemde hij hartstikke jammer. Maar in plaats van de koers van de euro of de schuld van Griekenland als graadmeter van de situatie te zien, zouden we een ander getal voor ogen moeten houden. 60 miljoen. In een continent met de twee gruwelijkste oorlogen in de geschiedenis, is dat namelijk het geschatte aantal Europeanen dat het leven liet door die oorlogen. De Europese sociale democratie, gevat in de EU, heeft toch maar mooi voor op zijn minst 65 jaar van sociaal-economische stabiliteit gezorgd. Ook al klapt de zaak alsnog, is dat een niet te veronachtzame prestatie. Dat commentaar leek me de moeite van het aanhalen waard. Het zette de actuele gebeurtenissen voor mij in ieder geval in een breder historisch perspectief. Ik ben benieuwd waar het bijwonen van het joegoslavië tribunaal me volgende week toebrengt. Best belangrijk, nietwaar? U hoorde een literaire column van auteur Sidney Volmer. Zometeen in Nu al wakker gaan we vooruitblikken op de finale van de Europa League. Eerst muziek. Angus en Julia Stone, een paper airplane. built the egg across the page trying to spell your name so I fold it up and I flick it out Aero the arrow plain it won't fly the seven sees to you cause it didn't leave my room but it always the hands of someone else Garbage man And God said, mmm to you. Aeroplane Angus en Julia Stone. Het voetbalseizoen nadert zijn einde en dat betekent tijd voor finales. Vandaag staat de eerste Europese eindstrijd op het programma. Voor de eindzegen in de Europa League spelen twee Spaanse ploegen tegen elkaar. Atletico Madrid en Atletiek Bilbao gaan uitmaken wie dit jaar het toernooi wint. We beschouwen voor met onze eigen WNL-collega Anne de Jong. Anne, goedemorgen. Goedemorgen. Atletico Madrid en Atletiek Bilbao, beide Spaanse ploegen. De ene staat vijfde in de competitie, de ander negende. Uh, ja, wordt een saaie finale. Hè? Uh, Atletico gaat winnen of niet? Nou ja, buiten het feit dat het natuurlijk altijd een spel is... dat 90 minuten duurt en de bal alle kanten op kan rollen. En hij is rond. En hij is rond. Is het nog helemaal niet zo zeker dat Atletico Madrid gaat winnen? Ze staan er inderdaad beter voor in de competitie. Maar als je kijkt naar de weg die Atletico, Atletico de Bilbao heeft afgelegd... om naar de finale te komen... dan krijg je toch wel een aardig rijtje clubs. Waaronder Schalke 04... Waar Huntelaar speelt. Grote Duitse club hebben ze uitgeschakeld. En de grote verrassing. Manchester United. Misschien wel de grootste club van de wereld. Wordt wel eens gezegd hebben zij uiteindelijk eruit gekegeld. En dat had ook niemand verwacht. Dus uh, je ziet in uh, de Europa League... dat Atletico de Bobou daar heel erg goed presteert. Oogst heel veel lof uh, met het spel dat ze er hebben. De spelers, waar eigenlijk bijna nooit iemand van gehoord heeft... staan opeens in belangstelling van topclubs. En uh, het is echt een team dat zich kan opladen voor zo'n finale. Dus het is nog helemaal niet gezegd... dat uh, Atletico Madrid uh, dat uh, zomaar gaat winnen. Alhoewel... Ja, die natuurlijk ook fantastische spelers hebben. Ja, de Europa League mond uit in een uh, Spaans onderrondje dus in de finale. Is dat eigenlijk verrassend? Nou ja, Spanje zelf uh, is natuurlijk wereldkampioen en Europees kampioen regerend. Mm -hmm. uh, je hebt de, de halve finales van de Champions League nog net een stapje hoger natuurlijk dan de Europa League. Er waren ook twee Spaanse ploegen in de halve finale. In de halve finale van deze Europa League waren er zelfs drie Spaanse ploegen. Dus dat er één Spaanse ploeg in zat was al uh, uh, logisch. Maar het zijn niet de minste ploegen natuurlijk die uh, aan het deel, deel hebben Nou geromen. ja, kijk, daar heb je wel een punt. Uh, uh, je hebt uh, Manchester United, is dus mm -hmm. uitgeschakeld. Maar Manchester City, de club waar de afgelopen jaren het allermeeste geld in is geïnvesteerd. Die hebben de grootste sterren, die hebben uh, uh, honderden miljoenen euro's uitgegeven. Die zijn ook gewoon in de voorrondes uitgeschakeld. Dus het, het, het, is, het is echt een belangrijk toernooi, hoor. Het is het ene grootste toernooi van uh, de hele wereld, of eigenlijk van Europa. Uh, en uh, daar doen niet de minste ploegen in mee. Dus dat uh, een Spaanse finale is nou, aan de ene kant wel verrassend en aan de andere kant niet. Uh, om nog even een Spaans tintje eraan toe te voegen... Um, en dat, dat is misschien wel grappig om te vertellen. Atletiek de Bilbao is echt een Spaanse ploeg. Je hebt altijd in Nederland heb je natuurlijk ook een Nederlandse ploeg met buitenlandse spelers. Maar Atletiek de Bilbao die heeft een regel dat er alleen maar Spaanse spelers in een selectie mogen zitten. Sterker nog, hmm. er mogen alleen maar Basquise spelers in een selectie zitten. Dus het, het, dat maakt het natuurlijk extra knap. Waar iedere club in de wereld spelers over de hele wereld kan halen om zo goed mogelijk team uh, te verzamelen. Allemaal inkopen. Allemaal inkopen. Real Madrid heeft uh, zoveel verschillende nationaliteiten. Zijn het alleen maar. Maar Basken bij Atletiek de Bilbao. Dus eigenlijk extra knap, of mag je dat niet zeggen? Nou ja, het is, uh, het is een prachtige prestatie. En uh, daarbij opvallend is dat alles en iedereen Baskisch is, behalve de trainer. Dat is opeens een Argentijn. <laughs> dus een uh, Spaanse finale ja. met een Argentijnstintje. Ja, ja, ja, en eigenlijk een dubbel Argentijnstintje. Want ook de trainer van Atletico, Atletico Madrid is een... een uh, en en ik, uh, ik, ik wist het nog niet, maar het is eigenlijk ook een dubbel baskisch uh, tintje van wat ja. ik hoorde. Want ook uh, Atletico Madrid heeft zijn roots een beetje in Baskedant liggen. Ja, uh, Atletico Madrid is na uh, Real Madrid de grootste club van Madrid. Uh, maar die schijnt opgericht te zijn door Baskische studenten. Die waren aan het studeren, die wilden een eigen voetbalploeg. Want ja, het zijn trotse Basken. En uh, um, als je kijkt naar de clubkleuren... dan zijn uh, Atletico Bilbao en Atletico Madrid allebei rood-wit. En uh, de rood-witte kleuren van Atletico Madrid... komen dus door hun route. Nou, vanavond is de finale. Atletico ja. Madrid en Atletico Bilbao. Even een, een score, wat denk je? Ik denk dat Atletico Madrid 2-0 gaat winnen. En dat komt door één man. De man die vorig seizoen zich kroonde... tot de topscorer aller tijden in de Europa League... maakte volgens mij twaalf doelpunten van. Een Colombiaan, Radamel Falcao. Als ik vroeger een voetbalspelletje speelde op mijn computer... en dat deed ik nogal wat, dan maakte het niet uit welke versie ik speelde... maar het was altijd als ik doelpunten nodig had... dan kocht ik een speler die in de Argentijnse competitie speelde. Radamel Falcao, nou, die is een paar seizoenen geleden naar Porto gekomen. En een Portugese ploeg heeft er ongelooflijk veel gescoord. Is daarna dus naar Atletico Madrid gaan... Ongelooflijk veel gescoord. Let op mijn woorden. Hij maakt twee doelpunten vanuit. We Let op jouw woorden. Dankjewel, WNL-collega Anne Dion. En dat is vanavond voetbal, de finale van de Europa League. Maar natuurlijk gebeuren er op dit moment ook allerlei dingen. Het is 2,5 minuut over half 5. Het nieuwsminuutje, Bastiaan Nachtgaan. Kent u Michelle Bakman nog, de eens zo veelbelovende voorvrouw van de Amerikaanse Tea Party? Tegenwoordig zetelt ze in het congres. Um, maar er is nieuws. Het Amerikaanse politiek weblog Politico schrijft vannacht dat ze het Zwitsers staatsburgerschap heeft gekregen. Beckman is getrouwd met een man met Zwitserse ouders. Um, en zo heeft zij het aan kunnen vragen. Haar drie jongste kinderen komen nu ook officieel uit het land van Alp en Jodel. De twee oudsten kunnen het versneld aanvragen. De laatste naaktfoto's van Marilyn Monroe hebben geen koper gevonden. Het zijn foto's van nauwelijks zes weken voor haar dood in 1962... gemaakt door fotograaf Bert Stem tijdens een fotosessie voor het magazine Vogue. Veilinghuis Bonhams schatte de waarde van de afbeelding op 18 tot 25.000 dollar... maar geen enkele bieder was bereid de vastgestelde minimumprijs te betalen. In het financieel nieuws. De beurs in Tokio staat er iets minder beroerd voor dan uh, het openen vanochtend... maar nog altijd op min 1,19%. Het Nieuwsminuutje. En zo bent u weer helemaal op de hoogte. Dankjewel, Bastiaan Achtergeland. Zondag waren in Frankrijk presidentsverkiezingen. Hollande versloeg Sarkozy. Onze vlaggever Sfera Simons is in dat Bourgondische land. En ze maakte de volgende reportage. Het François Hollande die president de Republiek met 51,9 Hollande heeft dus met 51,9 van de stemmen gewonnen. Ik wil ook zeggen, Ma fierté d'être le président de la République de tous les citoyens égaux en droit et en devoir. La fierté de cette France que vous offrez, la France de la diversité et de l'unité, rassemblée, réunie. He came home for the weekend. There's never been one like it and he'll leave here as the new president of France. Yet Francois Hollande has never tasted real power in a lifetime of socialist politics. He wasn't born great, it wasn't thrust upon him. Hollande has achieved the greatness of such office, and in a remarkable way. I appreciate the privilege and the task before me. In front of you, I commit myself to serve my country. With le dévouement. Que requiert cette devotion. Het is duidelijk, Hollande is de nieuwe president van Frankrijk. Vorige week sprak ik met Nederlander Bert, die inmiddels zo'n 10 jaar woonachtig is in Frankrijk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 zo gaat dat. Elke vijf jaar weer die totaal leeggezogen zinnen van zo'n man... en over vijf jaar roept ze de figuur van de andere partijen... je wordt dat ze er niet zelf moe van worden. Er komt nooit iets van terecht. Hij wordt gezien als een slimme, maar saaie man. In tegenstelling tot de blingbling -bling van Sarkozy... waar Frankrijk zo genoeg van heeft, is Hollande juist monsieur normal. En dat dragen zijn aanhangers ook uit. Zo merkte correspondent Ron Linker.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 Vrijwilligers van de Partie Socialist delen posters uit en verkopen t-shirts. Deze bijvoorbeeld met de tekst Normaal. De normale president die Hollande wil zijn. Carlo Bruni en Nicolas Sarkozy ze kunnen de verhuisdozen inpakken... en op de lokale funda weer op zoek gaan naar een nieuw optrekje. Want François Hollande en zijn vriendin Valérie maken voortaan de deel uit. De dienst uit in Frankrijk. Eindelijk heeft Hollande dit weekend de felbegeerde titel van president in de wacht gesleept. In 2007 aast hij ook al eens op die post, maar helaas. Hij heeft lang moeten wachten op zijn kans. Vijf jaar geleden bijvoorbeeld moest hij het overlaten aan zijn toenmalige partner, Sebelen Royale, ook de moeder van zijn vier kinderen. En uh, alleen bleek, uh, bleek zij toen populairder en meer in positie, zoals dat heet, om, om, om het te proberen. Met Valérie Trierweiler als verse chick gaat de vrolijke Frans deze presidentsverkiezingen heel wat beter af. U hoort een reportage van Vera Simons vanuit Frankrijk. Je me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 Deux amours tout étourdis par la longue nuit, et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh Champs-Élysées, Oh Champs-Élysées, Au Champs soleil la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, Champs-Élysées.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 Michel Deschamps en Le Champs-Élysées. Radio 1, Omroep WNL. Vanaf vandaag weer te vinden in de Nederlandse wateren. Dan heb ik het niet over onze Omroep, maar dan heb ik het over de steur. Deze oervis, waar prijzige kaviaar uitkomt... wordt vandaag uitgezet vlakbij de Van Brinehoortbrug in Rotterdam. Iemand die alles weet van de steur en de herintroductie in ons land... is Bram Hoeben. Hij is onderzoeker voor de stichting ARK... die zich bezighoudt met natuurontwikkeling in ons land. Meneer Hubo, goedemorgen. Uh, Goedemorgen, met Pram Hoeven, oude natuurontwikkeling. Ja, niet al onze luisteraars weten wat een steur is. Kunt u kort uitleggen, hoe ziet zo'n vis er nou uit? <laughs> ja, ja dat, dat kan ik me voorstellen. Heel veel mensen weten gewoon nog niet eens meer dat steuren altijd uh, in de Nederlandse rivieren voorkwamen. Een steur, ja, ik kan een vis die kan tot wel uh, 3,5 meter lang worden. Uh, wordt er gezegd, zijn maximale uh, lengte is. Maar ik kan verwachten, een steur, echt een prehistorische vis... Uh, tot 2 meter lang, dat zijn wel normale uh, getallen die dat ze kunnen worden. Lange punten gesnuit. Uh, even die beenplaten aan de zijkanten. En uh, ja, hij lijkt soms wel een beetje op een haai, denk ik, sommige mensen, maar dat is hij niet. Hm. Nu komt er ook kaviaar uit die steur. Is het daardoor ook een hele kostbare vis? Ja, en het uh, er komt kaviaar uit de steur, inderdaad. Niet dat uh, verschillende steursoorten worden gebruikt voor kaviaar. En daardoor was het in het verleden zeker een hele kostbare vis en nog stinkt. Ja, vandaag wordt de vis natuurlijk geherintroduceerd. Zoals het zo mooi wordt genoemd eigenlijk. Waarom is deze vis überhaupt verdwenen uit onze wateren? Ja, dat is eigenlijk een hele lijst uh, van oorzaken. Uh, van je kunt je voorstellen in 1952 is de laatste steur eigenlijk gevangen in Nederland. De laatste steurrijk van de Nederlandse uh, populatie. En uh, eigenlijk, uh, ja, ik voornamelijk... Zou je kunnen zeggen waarom is hij verdwenen? Riviercorrecties, grindwinning, dus oftewel de vernietiging van zijn habitat. Wat er oorspronkelijk was. Uh, vernietiging van zijn leefgebied, aanleggen van stammen, dammen, stuwen. Onverontreinigingen uh, in de Rijn, maar ook visserij natuurlijk. Uh, verschillende oorzaken die allemaal samen ervoor zorgen dat de, de steur helemaal verdwenen was uit de Nederlandse rivieren. Ja, 1952, het jaar dat hij verdween, nu 60 jaar later. Vandaag de uh, glorieuze randtree van de steur. Uh, is, is, ja, ja, is het water dan zoveel schoner geworden? Ja, zeker. Uh, als je het vergelijkt uh, met uh, wat natuurlijk de waterkwaliteit die er was in de jaren 60, 70. Is, er is uh, heel veel werk gedaan. En door de overheden, door het uh, door de Rijkswaterstaat. Maar ook door, door de industrie. Veel afspraken die zijn gemaakt in uh, de laatste 20, 30 jaar. Ook vanuit het Rijnactieplan, eh, van het kaderrichtlijn water, dat is heel hard gewerkt. En eh, de waterkwaliteit eh, ja, is al wel een stukje beter eh, dan, dan die was. En wij verwachten dat het gewoon weer, eh, ja, gewoon hartstikke prima doet. Dus andere soorten laten dat ook zien, die ook weer, weer langzaam terugkomen, zoals de zalm en de zeefereil. Ook kritische soorten. En als je ook vergelijkt bijvoorbeeld met de zware metalen, die er eh, in de jaren 70 eh, veel zaten in de rivieren, ja, dat is gewoon... Eh, Tien maal minder geworden, bijvoorbeeld. Ja, nou is het uh, zo dat er vandaag. Uh, ik uh, was zo net misschien iets te enthousiast. Vandaag worden er eerst drie jonge steurtjes uitgezet in de nieuwe maas door Prinses Laurentien. Blijft het bij die drie? Uh, nee, nee, daar blijven ze niet bij. Die drie dat, uh, ja, het zijn de eerste steuren. Dat is echt een symbolische opening ook van, en er gaan drie van oh, ja. de Grand 3 van de steur, zullen we het kunnen noemen. Maar het wordt, uh, worden en, uh, er meer dus. Ja, ja voor, uh, voor deze stap, een hele belangrijke eerste stap, uh, worden er uh, ongeveer 50 steuren uitgezet. En die steuren zijn ook gezender. Die, die steuren komen van het uh, Franse project. Dat is in Frankrijk, in Frankrijk bij Bordeaux, in Zuid-Frankrijk. Daar uh, hebben ze dus uh, nog kweek van deze Atlantische steur. Die leveren ons die steuren. En uh, die steurtjes zijn voorzien, die 50 steuren zijn voorzien van een zender. Op deze manier kunnen we ze ook volgen. En dan is er een ja, gewoon intensief onderzoek aan verbonden... En op die manier hoop je meer om meer te weten van de steur, hoe die ook zich gedraagt in dit rijnsysteem. En dan in de toekomst hopen natuurlijk dat het project we, ja, verder en verder lopen. Nou even tot slot nog even een voorspelling. Hoe ziet de steurenpopulatie eruit over tien jaar? Over tien jaar? Dan hopen wij dat we al een, ja, een behoorlijk mooie populatie hebben in, de, in het rijnsysteem, zeker. Nou, een getal? Tienduizend? Tienduizend steurtjes, dat zou heel mooi zijn. Ja, vanmiddag dus zet 6 Laurentien de eerste steur uit. Doet het trouwens samen met scholieren uit Rotterdam. Bram Hoepen, dank voor uw toelichting. Ja, geen probleem. Dank u wel. En uh, fijne ochtend nog. Dank u wel.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 Barry hey. hey zit alleen op Facebook als hij dronken is. Tandvrij Nederland. Zij interviewde Jolande Sap. De GroenLinks-leider hoopt als lijsttrekker de verkiezingen in te gaan. En ze krijgt veel lof als een van de architecten van de koenders coalitie Zelf is ze zelf er Ze zegt we zijn op weg naar de macht. En inmiddels weten we dat ze concurrentie heeft als de nummer één.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 Jackson 5 ABC opnieuw al wakker. Op Radio 1. Zometeen. Over 181 dagen is het zover. De presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten. We gaan zometeen de Republikeinse kandidaat Mitt Romney eens goed uitpluizen. Wekelijks spreekt politiek-stratege Duco Hoogland een column uit in Nu Al Wakker. Deze week over de Pim Fortuynplaats. In 1995 schreef Pim Fortuyn in De Verweesde Samenleving... zijn pleidooi om de menselijke maat als eikpunt voor het publieke domein te nemen. Dat was in 1995. En thema van het boek was in zijn korte carrière als politicus ook belangrijk. Inhoudelijk gaf Fortuyn er blijk van zich zorgen te maken... om de individualisering, de schaalgrootte van publieke voorzieningen... de scheiding tussen zij die aansluiting kunnen vinden... bij de Europese en mondiale samensmelting en zij die er geen merkbaar profijt van hebben. Fortuin richtte zich hierbij op het gezin als normstellende constellatie. Het onderwijs met een school van 400 leerlingen als waardegemeenschap. kleinschalige rechtspraak met een buurt-OM en buurtrechtspraak maakte daar onderdeel van uit. De menselijke maat waarin vaders en moeders een rol spelen. Zelf werd hij het symbool van zijn eigen teksten. Bedoeld of bedoeld speelde juist Pim, vader van veel Nederlanders. Eerst in Rotterdam en daarna in heel Nederland. Ook al was hij op zijn Rotterdams gezegd van de vakante keer, hij was een vader, een leider, een messias, een verlosser zelfs. Gisteren spijkerden de mannen van de dienst Stadsbeheer het bordje Pim voor Tuinplaats op de lantaarnpaal tegenover het standbeeld van Pim in Rotterdam. Zonder emotie. Ik zag het gebeuren. Eerst ging het bordje scheef en daarna werd het rechtgehangen. Na tien jaar heeft Pim een permanente plaats. In de politiek vanaf 2002 en nu ook op straat. U hoorde een column van politiek stratege Duco Hoogland. De Holland-Amerika lijn. Met Wouter Zantingen. Over 181 dagen, dan is het zover. Dan zijn de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten. 6 november is dat. Elke week volgen we de Amerikaanse politiek. en de Republikeinse voorverkiezingen in de VS. Deze week nemen we een kijkje in het leven van Mitt Romney. De gedoodverfde presidentskandidaat voor de Republikeinen. Hij neemt het hoogstwaarschijnlijk in november op tegen president Obama. Maar wie is deze man nu precies? We hebben het erover met onze correspondent Wouter Zantingen in Washington. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Nou, laten we maar beginnen bij zijn naam, Mitt Romney, want dat is niet helemaal zijn echte naam. Nee, zijn volledige naam is Willard Mitt Romney. Maar Willard is een uh, ja, heel erg nerdige naam hier. Met zijn naam word je nooit president. Dus hij gaat met zijn uh, tweede naam, Mitt. Uh, wel grappig om te vertellen is dat uh, uit een peiling is gebleken dat uh, veel Amerikanen denken dat uh, zijn, uh, zijn naam Mitt... Kort, afgekort is voor mittens, wat uh, eigenlijk wandjes of kleine handschoentjes betekent. Uh, dat is niet zo, mitt staat helemaal nergens voor. Nou, dat betekent dus geen uh, kleine handschoentjes, maar eigenlijk heet hij dus Willard. Ja, dat klopt. Nou, en wat, hoe, hoe wordt er nog over gepraat? Dat ze nog stiekem geintjes gaan maken over zijn naam? Nee, want uh, maar, uh, er is een peiling dus geweest en dat blijkt dat maar 6% van de Amerikanen weet dat zijn eerste naam Willard is. Uh, veel mensen weten het ook helemaal niet. Nou, dat is goed... Uh, goed uh... Oké, okay, nou, zijn naam is dus verzonnen. Laten we dan even naar zijn achtergrond kijken, want daar is hij ook niet helemaal eerlijk over. Hoe zit dat? Ja, uh, hij is uh, ontzettend rijk. Hij is geboren met een gouden, uh, gouden paplepel. En uh, ja, Amerikanen houden daar eigenlijk niet zo van. Hè. Ze houden van het idee van een self-made man. Uh, ze vinden het geweldig als iemand zegt van, ja, ik ben begonnen als, als, sta, uh, als krantenverkoper. en Kijk eens, nu, nu ben ik een van de meest succesvolle ondernemers in de, in de Verenigde Staten. Uh, ja, en Romney, uh, die heeft dat helemaal niet, want zijn vader was uh, CEO en president van uh, General Motors, toen grootste oude producent van de, van de wereld zelfs. En uh, daarna ook nog eens uh, gouverneur van de staat Michigan. Dus wat uh, Romney probeert te doen, is het verhaal wat te verschuiven. Hij zegt dan, ja, Amerika is zo'n mooi land, want hier is het mogelijk dat uh, mijn vader uh, begon met het verkopen van aardappelen uit de achterklep van zijn truck en daarna helemaal steeg tot gouverneur van Michigan en... Een de president van allemaal bedrijven. Ja, want hij heeft zelf de American Dream op die manier niet geleefd, dus? Nee, absoluut niet. Uh, Romney is zelf altijd naar de beste scholen geweest. Hij uh, heeft bijvoorbeeld zowel een rechtenstudie als een MBA, en economische opleiding, gedaan aan Harvard. Nou, de meeste mensen kunnen dat gewoon niet betalen. Nee, dure studies heeft hij gedaan. Hoe kijken de Amerikanen daarnaar? Eh... Uh, nou, dat is wel interessant, want uh, uh, zowel Obama als, als Romney hebben, zijn dus naar, uh, naar Harvard gegaan. Maar allebei proberen ze daar een beetje van weg te gaan. Uh, want ze proberen elkaar af te schilderen als intellectueel. Uh, en het is, ze doen een wedstrijdje wie er eigenlijk het meeste normaal is. Uh, want, kijk, ze zijn allebei bang om over te komen als, als neurderig, als stijf, als formeel. Ze hebben er allebei een beetje het probleem van. Obama is echt een professor, uh, een middle die, uh, is gek op cijfertjes. En uh, Amerikanen, uh, wordt altijd gezegd, kiezen graag iemand met wie ze een biertje willen drinken op een barbecue. Dus probeer dat een beetje weg te kruipen van hun, uh, hun, hun uh, ja, intellectuele kwaliteiten. Ja, dat is toch een beetje gek, hè? Je zou zeggen, die, die mannen die hebben er echt goed voor geleerd. Die weten precies waar ze mee bezig zijn. Ze hebben een immens land, 50 verschillende staten te besturen. Internationale politiek. Uh, alle alarmen loeien, regelmatig. Dan kun je toch maar beter iemand hebben die naar Harvard is geweest. Uh, uh, uh, dat is zeker waar. Gelukkig, uh, wie er ook gekozen wordt, allebei zijn ze heen gegaan. Maar ja. uh, uh, uh, kijk, uh, presidenten uh, hebben uh, niet zo vaak uh, uh, beleidsplatformen uh, waar ze om gaan. Dus uh, waar Amerikanen dan naar kijken is, nou, uh, kijk, je weet niet echt wat er gaat gebeuren de komende vier jaar. Dus wat je hoopt is dat je iemand kiest die goede beslissingen neemt. Nou, wie neemt de goede beslissingen? Hoop je dan iemand die een karakter heeft uh, die je kunt vertrouwen. Nou, wie kun je vertrouwen? Nou, iemand met wie je op een barbecue een biertje zou willen drinken. Hè, iemand die een vriend van jou zou kunnen zijn. Mm -hmm. Dus het gaat, het is heel belangrijk om, om een goed gevoel te creëren bij de kiezer. Hoe wat voor gevoel heeft, heeft de kiezer sowieso bij Mitt Romney? Nou, op dit moment heeft hij nog niet zoveel gevoel bij de kiezer. En dat probeert Romney nu heel erg uh, de mensen wel een idee te geven. Uh, uh, Romney heeft een uh, heeft een echte achtergrond in het zakenwereld. En hij probeert dan Amerikanen te stellen, kijk, ik weet hoe een bedrijf werkt. Obama heeft nog nooit een fabriek van binnen gezien. Uh, ik heb uh, meerdere bedrijven geleid, ik heb winst gemaakt. Ik kan jullie helpen met het uh, met, met weer banen creëren. En in Nederland, hoe, hoe zijn zijn banden met Nederland? Uh, Romy heeft niet heel erg uh, speciale banden met Nederland. Dat heeft ze bijvoorbeeld dan met Frankrijk. Daar heeft hij, uh, toen hij een Mormonse missionaris was, heeft hij daar een tijdje gewoond. Uh, uh, uh, maar Romney's uh, uh, campagne-logo, uh, uh, misschien wel leuk om te vertellen, is het uh, uh, yeah, met de kleuren en ook de volgorde van de Nederlandse vlag, het rood wit blauw uh, Ook de staat waar hij vandaan komt, Michigan, is uh, heel erg Nederlands georiënteerd. Aan de andere kant, uh, in Nederland is de grote nachtmerrie hè, voor hemelikeinen. We hebben hier het homohuwelijk, euthanasie, abortus, uh, verschrikkelijk hoge belastingen, een defensie die niks voorstelt... En ook nog eens een keer een overheid die ja, van alles verpiedt. Uh, Amerikanen vinden het, ja, kunnen het uh, niet begrijpen dat, dat jij in uh, Nederland uh, geen pistool mag hebben om je eigen huis te, te verdedigen. Heeft Romney dat ook al eens geuit, hoe hij over Nederland denkt en dat we te vrij zijn? Hij noemt dan niet per se Nederland, maar hij heeft het wel over Europa. En dan noemt hij Europa als voorbeeld van staten, wat hij dan socialistisch noemt... Hè, waar de overheid een te grote rol heeft en waar, uh, waar, waar, waar te weinig persoonlijke vrijheid is. Ja, want hoe ziet Romneys ideale Amerika eruit? Uh, Romney's ideale uh, Amerika is een, een nog kleinere overheid, uh, minder staatsschuld en uh, het initiatief komt volgens hem dan te liggen bij gewone burgers uh, om een eigen leven te plannen uh, zonder enige overheidsinterventie. En hij wil dan dat Amerika de economische motor blijft van de wereld en dat de economie uh, nog meer gaat groeien. Hij is echt vooral bezig met de economie. Ja, op 6 november, dan kiezen de Amerikanen, uh, wat jou betreft, degene met wie ze het liefst een biertje zouden drinken op een uh, barbecue. Uh, uh, even los van of uh, jij daar normaal gesproken je keuze van zou laten afhangen, maar met uh, wie uh, zou jij het liefst een biertje drinken van de twee? Uh, dat is een hele persoonlijke vraag. Uh, ik denk toch wel Obama. Ik vind het wel een ontzettend interessant persoon. Maar ja, misschien ben ik ook wel tenurderig uh, nee. dat ik uh, daardoor juist weer aangesproken gevoel wordt. Nou, dat neurdere gevoel begrijpt Mitt Romney, want zijn eigenlijke naam is uh, Willard. Dankjewel, onze WNO-correspondent Wouter Zantingen in Washington, voor dit portret van kandidaat Mitt Romney. Zometeen na vijf uur nog een heel uur, nu al wakker. Uh, onder andere een vooruitblik op de ochtendkranten. Ze zijn alweer onderweg naar de kiosken en de deurmatten. En natuurlijk gaan we het ook hebben over politiek. Het CDA is bezig met hun lijsttrekkersverkiezing. En uh, de voorzitter van het CDJA, de jongere Afdeling komt langs. Tot zo. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.